Nog een keer over het thuisland van de Joden. Ik krijg een vraag. Waarom is het zo moeilijk in het thuisland van de Joden? Onophoudelijke moeilijkheden en tegenslagen. Waarom is het zo moeilijk voor hen? Waarvoor? En natuurlijk komt weer het eeuwige antwoord in gedachten, dat zij hiervoor niet accepteren en niet mogen. Maar dit is niet alles. Er is ook een geheim, een zeer diepe reden, die te maken heeft met de correctie volgens de structuur van het uh, van de wetten van het hemel. De correctie van de geestelijke werelden en van de zielen. Zoals so bekend is, onder goed de Tsimtzu. De beper, beperking in zijn tiende de deel. En steeg maar goed op, werd korter. Tot de Parsa. Naar die ferret van Nekudot de, de Sak. Hierna was het breken, het breken van de Kilim, met de daaropvolgende splitsing van de ziel van Adam. Na het breken van Kilim werden de werelden Bia opgebouwd, waarin eerst de ziel van Adam afdaalde, waarna die werd gebroken in ontelbare segmenten van zielendeeltjes. Nu is het de taak van de mens om de vonken van de verloren heiligheid omhoog te brengen naar, de, naar het ziel. In feite stond Adam na twee opstegingen van de werelden van boven. De, de eerste twee opstegingen waren van de werelden waren van boven, en stond hij al in Abowima van de wereld, van de heilige Aziel? Door zichzelf te corrigeren, zijn ziel. Het omhoog brengen van man, ja, verzoek, corrigeert de mens ook de werelden, maakt die kono lam correctie van de werelden. Zijn man stijgt op naar zon van de wereld, het silo, het besturingssysteem van het heelal. En vandaar via de hoogste wereld naar een soff gezeigende zij. En hier van boven, van zeer van de wereld absoluut, komt madde, oorlicht van correctie. Dat wordt doorgegeven naar de zielen van de rechtvaardigen in de wereld en via, En dan via hem naar andere zielen in onze wereld. Zoals bekend is, bestaat er in de hele schepping een identieke en gelijke structuur. Zo is ook het geval in onze wereld. De zon van de wereld, het zilut, is het prototype, waarvan ook de hele wereld licht ontvangt. En de rol van de zon in onze wereld, vervullen namelijk de Joden. Ik zou beter zeggen, de Hebreeërs. Ja, want, wie vandaag de dag zich als Joden noemen, ja, als je hun, um, eigenlijk, zitten daar onder, onder de Joden, zitten vele niet-Joden, ja, die dus in al die duizenden jaren van de geschiedenis, dat zij. kwamen hier leven met Joden, als proselieten. Of. Uh, dus er zijn velen die niet behoren tot. de. On, tot de, tot de Dat is een probleem. Dit, de volgende pagina. Dit is onthuld in hun naam, Israël. Dit is de naam van de zieren, die van de wereld het Zilud, die in godloot in grote toestand Israël wordt genoemd. Israël beneden op aarde vertegenwoordigt de kracht van Israël boven. En dat wat hier beneden is, heet Eretz Yisrael, het land Yisrael. En dat komt overeen met de noekwa van de Zierantien, maar goed van de wereld, het Dit artikel is enigszins voor uh, ja, student. Met andere woorden, thuisland Yisrael. In werkelijkheid is dat malgoed van de wereld het zielut. En net zoals in alles in het heelal gelijkheid naar structuur is, is dat ook in onze wereld. Geografisch, staatkundig kan je zeggen, is er een gemater gematerialiseerd land Israël of de staat Israël. Dit is het geestelijke thuisland van iedereen van Israël, dat alleen na de volledige correctie van Malchut in de algemene Gmartikun, het gematerialiseerde thuisland van Israël zal worden. In wezen is het land Israël vanaf het begin aangesteld door de schepper als Israël dat beneden is, maar alleen onder een voorwaarde, en dat is dat Israël gestaag onophoudelijk de schepper dient en zijn geboden naleeft. Eerst de Torah, het verbond naar vlees en dan de wijsheid van Kabbalah, het verbond naar geest te aanvaarden door de keten van Jeshua, Moshe, Shimon, Bar Yochai, Ari en Mashiach. En terwijl Malchut nog bestaat in de stof der aarde, niet volledig is gecorrigeerd, en hierdoor kleven de klipot aan haar, dan is het het volk Israël door overeenkomst naar regenschappen op eenzelfde wijze, voor nu, niet toegestaan van boven, om zijn erfelijk recht op het land Israël te realiseren. In feite betekent dit dat eret Israël, het land Israël, tot nu niet gecorrigeerd is. En indien dit zo so is. Wat kan er dan voor goeds komen van de Joden die zich er vestigen? Hier zit een groot geheim verborgen. De Joden zijn namelijk over de hele wereld verspreid, om de vonken van heiligheid, de zielen van de volkeren der wereld uit de klipot, uit de onreinheid te trekken. Dit is namelijk het werk van de Joden hier op aarde, voor nieuw buiten het land Israël. De hele essentie ervan is het doorgeven van mad, het licht van correctie naar deze wereld. Eerst naar de Joden en dan via hen naar alle volkeren der wereld. Die allen ook hun eigen geestelijke niveaus hebben. En het streven van de Joden om in het land Israël te wonen, moet voor nu alleen een uh, van de in van dag, tot dag groeiende verlangen blijven, dat hen extra kracht geeft voor het omhoogbrengen van man door hen. De schepper zelf wil dit namelijk ook van hen, beschwil Israël, staat het omwille van Israël. In feite is er zonder onvermoeibare uitvoering van deze leidende rol van de Joden, namelijk buiten het land Israël, geen andere weg om de malgoed zelf te corrigeren, geen andere manier om de knol uit de aarde te trekken. Natuurlijk moet individueel geestelijk werk van correctie worden gedaan door ieder van de volkeren der wereld. En niet alleen wijzen op de gebreken en tekortkomingen hiervan van Israël. Maar aangezien Israël het hoofd is, het hoofd van de partsoef van de mensen, blijft zijn werk van correctie het beslissende element de oplosser van het probleem. Nu zou het helder, helder als dag, voor je moeten zijn, waarom het is zo moeilijk. Waarom het zo moeilijk is, voor het volk Israël, op hun eigen land, dat voor hen bestemd is, door de schepper zelf. En dus, al deze moeilijkheden zijn de stok in de zee, die Israël van tijd tot tijd feitelijk constant krijgt in het land Israël. Zij zijn in feite geïnitieerd door de schepper zelf om Israël te doen ontwaken en voorwaarts te duwen naar de uitvoering van zijn plan van correctie van de schepping. En daarom, wanneer je ziet dat Israël ontberingen leidt en zich slecht voelt, wees zelfs dan blij in jouw hart, met ware, met ware vreugde, van het beschouwen van de oneindige liefde van de schepper. Want in feite is dit een directe aanwijzing, teken van zijn vurige, onbloesbare liefde voor zijn volk. Klappen betekent liefde. Dit betekent dat er een doel is voor de klappen. Het betekent dat hij dan de wonden zal genezen en versterken. Het betekent in wezen dat Israël dichter en dichter bij het beloofde land wordt gebracht. Inderdaad, de wettige en ware erfenis, onmogelijk door te geven aan anderen, is. Van hen nu is van hem nu, en zal nergens anders naartoe gaan. Het is nu overgelaten alleen aan het volk Israël, om het te ontvangen in ontvangsten.